Dan wordt ook pas bekeken welke fusieomroep... een extra subsidie van 10 miljoen euro krijgt. In de oorspronkelijke plannen was die 10 miljoen al gereserveerd... voor de VARA-BNN, maar dat wilde de PVV niet. Na een brand in een boerderij in Susteren in Limburg... wordt één persoon vermist. Volgens de brandweer werd de boerderij bewoond... door een moeder en haar twee zoons. De vrouw en één van de zoons wisten uit het gebouw te ontkomen. De andere zoon zou nog in de boerderij zijn. De brand brak even na 7 uur vanochtend uit en een half uur later stond de hele boerderij in brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt... en heeft het vuur inmiddels onder controle. Een deel van de boerderij in Susteren is ingestort. Twee mensen die vastzitten vanwege het vastmaken van een bom... aan een flitspaal in Voorschoten hebben een bekentenis afgelegd. Ze hebben gezegd dat ze betrokken waren daarbij, al dus het OM. De bom werd in oktober ontdekt... en de EOD werd erbij gehaald om het explosief te demonteren...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 Algemeen wordt verwacht dat de huidige premier Poetin de verkiezingen zal winnen. Hij was van 2000 tot 2008 ook al president. Poetin werd in september op het congres van zijn partij Verenigd Rusland... voorgedragen door de huidige president met Vedef. Onder zijn bewind is een wet aangenomen... waardoor de president in Rusland twee termijnen van zes jaar kan uitzitten. Als Poetin inderdaad weer president wordt... kan hij tot 2024 in het Kremlin blijven.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 De persconferentie is live te volgen via NOS Journaal 24. Het weer droog, vooral in Limburg kans op zon. Later in het noordwesten een beetje regen, later ook in het zuidoosten. Temperatuur 9 graden in het oosten, 12 graden aan zee. Morgen bewolkt en overwegend droog. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er is vanochtend weinig aan de hand in de Randstad. Er zijn nu meer problemen bij Amsterdam en in het oosten en zuiden van Dant. In het oosten van Dant is namelijk de A1 tussen de Lut en Onderzaal-Zuid... in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen. Heeft al al het nieuws kunnen horen. Je kunt het beste bij grensovergang, de grensovergang op de A35... want de het duurt tot het middaguur volgens Rijkswaterstaat. Nog een lange file op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Afracht-Lochem en Deventer-Oost nog 9 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. In de regio Den Bosch is de A2 richting Utrecht afgesloten... bij kloopend Empel door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat inmiddels 7 kilometer vanaf Bokstel Noord. En op de A8 richting Amsterdam staat voor Knoopend Koenplein 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de noordkant van de Koentunnel richting Den Haag. Inmiddels is daar weer één reis ook open. Omrijders zorgen voor extra direct op de ring oost van Amsterdam. Daar staat tussen Schellingwoude en Draai 9 kilometer.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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, Anders Breivik, die in Noorwegen tientallen mensen vermoordde, belde op die dag het alarmnummer. Dat gesprek is zojuist vrijgegeven en u hoort het zo. In het laboratorium van het Erasmus Medisch Centrum is een levensgevaarlijk biologisch wapen ontwikkeld. Gezondheidsredacteur Rinke van den Brink heeft het ontdekt en komt zo vertellen waar het om gaat. Bond van Protestants Christelijke Scholen vindt dat de samenleving veel meer achter scholen moet gaan staan... en dat geweld tegen leerkrachten strenger gestraft moet worden. Ik praat zo met de voorzitter van de Besturenraad. We gaan eerst naar het Tagierplein in Cairo. De demonstranten daar hebben maar weinig enthousiast gereageerd op de benoeming van een nieuwe interim premier van Egypte. Gisteravond werd de 78-jarige Kamal Ganzouri door de militaire raad naar voren geschoven om die nieuwe regering te vormen. Correspondent Sander van Horen is in Cairo op het Taghiërplein. Um, Sander, um, eerst maar eens over die Ganzouri. Wat is daar mis mee? Uh, dat hij uh, uit het oude regime komt, zeggen de demonstranten, en uh, daar had hij weliswaar een goede naam destijds, eind uh, vlak voor de eeuwwisseling, maar zegt hij, ja, het is... Uh, ...gewoon iemand die, uh, we kennen een NDP'er, dus uit de stal van Mubarak... ...en misschien nog wel belangrijker, hij wordt naar voren geschoven door het leger... ...en loopt dus aan de touwtjes van het leger, zeggen de mensen over het kleine. En dat is niet wat we willen, we willen dat het leger terugtreedt... ...en dat er een echte burgerregering komt, en dat is niet wat dit is. Nou, toch gaat Suri aan het werk, wat gaat hij de komende tijd doen? Nou ja, hij moet uh, totdat het leger daadwerkelijk terugtreedt... ...en dat hebben ze zelf gezegd, dat gebeurt uh, volgend jaar zomer moet hij uh, de zaken waarnemen en uh, dus een regering gaan vormen. Maar ja goed, dat zal dus wel een regering zijn die weer uh, uh, opdrachten aanneemt van het leger. En in die zin, en ik denk dus dat de demonstranten daar gelijk in hebben, is er eigenlijk niks nieuws onder de zon. Dan naar het Taghiërplein uh, waar jij ook staat. Hoe ziet het er op het ogenblik uit? Het is uh, rustig. Het is natuurlijk nog vroeg. Het is een vrije dag, vrijdag. Uh, en traditioneel gezien is op vrijdag is het drukker. En vandaag is er weer zo'n grote demonstratie aangekondigd. Ik ben zelf heel benieuwd om te zien hoe druk het nou daadwerkelijk gaat worden. Want je hebt dus de onverzettelijkheid van de demonstranten op het plein. Die uh, zeggen, we nemen met niets minder genoegen dan dat die legertop aftreedt. Uh, maar je hebt ook heel veel mensen, en dan hoef je echt maar een paar honderd meter te lopen, die zeggen, uh, we hebben die verkiezingen, uh, we hebben stabiliteit nodig. Dus dat, dan, dat moet geregeerd worden. Laat het leger dat nou even doen. Hou op met demonstreren. Nou ja, uh, Vandaag hoe groot het wordt en of het uh, geweld, met geweld verloopt of vreedzaam. Ja, dat zal een beetje een indicatie geven van hoe uh, de rest van Egypte erover denkt. Ik ben zelf heel benieuwd. Ja, eh, wij ook natuurlijk. Gisteren was een beetje de, de stemming dat het wat minder gewelddadig werd. Er werden excuses ja. ook aangeboden door de militaire raad. Oproeppolitie trok zich wat terug. Er werden wat geweld, uh, uh, geweldloze barricades opgericht. Uh, is de stemming wat vredelievender? Ja, wel degelijk, met op de achtergrond nog altijd natuurlijk het probleem dat uh, de demonstranten zeggen wij gaan niet weg, maar dat zegt de legerleiding ook. Dus die padstelling die blijft. Uh, verder denk ik dat je gelijk hebt dat het leger wat uh, probeert te pacificeren. Zij hebben gezegd maandag gaan die verkiezingen door, ja dan kun je geen grootschalige uh, rellen hebben natuurlijk. Dus uh, al die maatregelen, de excuses, een betonnen barrière die uh, is opgeworpen in de straat waar continu gevochten werd. Het leger probeert de angel er een beetje uit te halen. Ik denk dat je vandaag... Uh, dus ook de andere kant op moet kijken, niet zozeer naar het lezen... maar meer naar tegendemonstraties die zijn aangekondigd... door aanhangers van Mubarak, door mensen die niet op het plein aanwezig zijn... en die hebben gezegd, wij willen dat het is afgelopen... we gaan ook een demonstratie organiseren. Nou, daar kunnen eventueel spanningen ontstaan. Sander van Horen op het Agierplein. we horen van je later vandaag op Radio 1. Wetenschappers en overheden hoeven zich geen zorgen te maken over een onderzoek naar het vogelgriepvirus in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Onderzoeker Ron Fouché heeft een genetische variant gemaakt van het H5N1 vogelgriepvirus, die mogelijk overdraagbaar is van mens op mens. En de vrees bestaat dat als deze informatie in verkeerde handen valt... terroristen in staat zouden zijn een biologisch wapen van dat griepvirus te maken. Gezondheidsredacteur Rinke van der Brink. Goedemorgen, welkom Rinke. Ik kondigde je al aan. Je hebt dat uh, ontdekt dat ze daar sowieso uh, mee bezig zijn. Waarom Kun je nou, daar ja, dat, iets over, dat over is uitleggen? Geval. Ik heb dat uh, gelezen. Ja. Um, Fouché heeft op een griepcongres in september verslag gedaan uh, van zijn uh, onderzoek. Um, dat heeft geleid tot publicaties in Amerikaanse wetenschappelijke bladen. Waarbij wetenschappers hebben gezegd, nou ja, uh, moeten we dat nou wel publiceren? Want als dit in handen valt van terroristen of mensen die uh, verkeerde dingen daarmee zouden willen doen... dan kan dat heel gevaarlijk zijn als het inderdaad klopt wat Fouché zegt. Zijn artikel is nog niet gepubliceerd, nee. Het ligt bij Science. En daar wordt het beoordeeld door een speciale orgaan wat kijkt, nou is dit... Uh, is het gevaarlijk om het te publiceren? Geef je dan mensen informatie waarmee ze een biologisch wapen kunnen maken? Ja, dat klinkt wel heel spannend. Waarom is, hij, is deze meneer Fouché daar eigenlijk mee aan de slag? Die heeft dat op verzoek van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten gedaan. Die wilde, kijk, het vogelgriepvirus... Uh, dat is een jaar of vijftien geleden opgedoken. Toen zorgde het, als het van dieren op mensen overgingen... dat was alleen bij intensief contact... dat uh, nou, iets minder dan 5% van die mensen overleden. Een aantal jaren terug, in 2006, 2009... 7 is een veel uh, verneinigere variant opgedoken. Um, en van de toen 260 gemelde gevallen wereldwijd waarbij mensen ziek worden... die leefden dan echt in één ruimte met hun kippen of varkens of wat dan ook... Um, Daarvan is bijna 60% gestorven. Dus als dat virus zich zou gaan verspreiden als een gewoon seizoensgripje. wat wij allemaal elkaar misschien nu wel doorgeven. Mm -hmm. eh, dan niet, maar... heb je een heel groot probleem. omdat het zo'n dodelijk virus is. Het ja. is een heel gevaarlijk virus. Ja. Nou, om te onderzoeken of dat virus, zoals het is. wat van dier op mens overgaat. of dat in de natuur makkelijk zou kunnen veranderen. dat het van mens op mens overgaat. hebben de Amerikanen Fouché, die een heel beroemde viroloog is. werkt met Osterhaus in Rotterdam. gevraagd: kan jij bij kijken of dat zou kunnen. En dat bleek vrij gemakkelijk te kunnen bij fretten en fretten, die kleine roofdiertjes... gedragen zich met griep, net zoals met mensen. Dus die worden altijd gebruikt voor grieponderzoek. Dus ja. de aanname is, als het van fret op fret gaat... gaat het ook van mens op mens. Ja, precies, want dan, dan kun je het maar beter weten dat het kan... en dan kun je je er tegen wapenen. Maar toen bleek dus dat het kon dat hij dat had uitgevonden. En toen gingen opeens alle alarmbellen af. Ja, dat komt omdat, um, denk ik, omdat uh, in Amerika... de angst voor dit soort dingen uh, uh, vele malen groter is dan in Nederland. Dus toen uh, Amerikaans als onderzoekers dit hoorden, waren er al een aantal die meteen zeiden... Van nou, op dat griepcongres in september moeten we hier wel uh, publicaties over doen... of hou dat maar onder je. Ja. Um. Uh, Fouché vindt dat de wereld dat wel moet weten. Juist omdat je dan aan vaccins kunt werken. Zodat ja. je uh, mensen daartegen kunt beschermen. Um, hij heeft zijn artikel ingediend bij Science. En die hebben uh, de National Advisory Board on Biosecurity. Dus ja, uh, biologische veiligheidsorgaan uh, erbij gehaald. Die zijn nu aan het wikken en wegen. Omdat er natuurlijk twee uh, belangen zijn. De nationale veiligheid inderdaad, maar ook... Uh, het wetenschappelijke belang om het grieponderzoek vooruit te helpen. Ja. Um, nou, daar, daar is nu een, een discussie gaande waarvan we niet weten hoe die gaat uitlopen. Intussen, en dat is wel belangrijk om te vermelden... de Amerikanen hebben voor het Erasmus MC gekozen... omdat het een van de paar laboratoria aan... Uh, in de wereld is van een soort buitencategorie op veiligheidsgebied. BSL 3+. En dat betekent dat echt alle veiligheid die je kunt bieden, er is. Dus de, de informatie die daar dus, dus ligt, hoe je dat ontwikkelt, dat ligt daar goed? Uh, in ieder geval in een, in een soort uh, superbeveiligde setting... en waarvan er maar heel weinig plekken in de wereld zijn die dat kunnen bieden. Hoe goed dat is, dat, dat kan ik niet beoordelen, want ik mag er niet bij. We mogen niet komen kijken hoe oh. dat er dan uitziet. We willen ja. ook niet zeggen of het virus wordt bewaard in het ziekenhuis. Maar feit is dat in dat lab, daar wordt net met onderdruk gewerkt. en met in, in de, de, nou ja, Bij alle, alle experimenten zijn maximale veiligheidsmaatregelen. En het is echt heel wat anders dan een gewoon lab... waar met virus of bacteriën wordt gewerkt. Goed, nou het is toch, blijft spannend. Rinker van der Brink, hartelijk dank voor je uitleg. Zo dadelijk de Mythbusters. U kent ze van Discovery Channel. Ze krijgen in Nederland een eredoctoraat. Hier is de verkeersinformatie bij de ANWB Johnson-Hokka. Met afsluiting van de A1 tussen de Lut en Onderzaal Zuid... is in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen. Je kunt het beste omrijden via Enschede over de A35. De regio Den Bosch is de A2 bij Kroopend Empel. Daar is de hoofdrijbaan dicht richting Utrecht... door een ongeluk met een vrachtwagen. Het staat inmiddels een 4 van 4 kilometer. Nog problemen in de regio Amsterdam. Op de A8 richting Amsterdam staat 6 kilometer voor klopend Koenplein. Dat komt door een ongeluk bij de Koentunnel op de A10. Daar zijn inmiddels wel rijstroken weer vrijgegeven. En de onbereiders horen extra duct op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen schelling gebouwd en Afetraai 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Er is weer wat meer duidelijkheid gekomen over de aanslagen van 22 juli dit jaar in Noorwegen. Anders breif ik plaats te doen in het centrum van Oslo een bom die acht mensen doodde. En daarna ging hij naar het eilandje Uteuja waar hij nog eens 69 mensen doodschoot. Het telefoongesprek dat hij daar vlak voor zijn aanhouding voerde met de politie is nu openbaar gemaakt door een Noorse televisiezender. Ja, en okay. dus ik ben kommandor Anders Bering Geirik, de norske anti motstandsregelsen. Ik ben oud aan het ooit. Ik wil overgi Oké. Wat nummer ligner je van? Het is van een mobil. Het is van de Hallo? Hallo? Geluidskwaliteit is niet goed. En natuurlijk voor ons ook niet te verstaan. Maar we wilden het u niet onthouden. Want het is toch wel een heel belangrijk stukje geluid. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Uh, Rolien, eerst maar eens wat zegt Breivik hier? Hij belt naar uh, de alarmcentrale. Uh, het alarmnummer van de politie. Hij stelt zich voor als Annes Bering Breivik. Uh, bevelhebber van de Noorse anticommunistische verzetsbeweging. Hij zegt, ik ben op Oetoya eh, en ik wil me overgeven. Eh, de persoon van het alarmnummer vraagt dan eh, van welk nummer die belt. Hij vertelt, ik bel van een mobiele telefoonnummer, dus niet van mezelf. Nou, eh, de alarmcentrale vraagt dan nog een keer hoe die heet. En dan wordt de verbinding verbroken. Het is niet duidelijk eh, waarom. Eh, of eh, Annes Bering-Bruijfik eh, oplegt of dat de verbinding eh, verbroken wordt. En hoe is de Noorse televisiezender hier aangekomen? Nou kijk, er, lag al, er was al heel veel naar buiten gekomen. Uh, vorige week kwam er... Uh, de politie had een dvd met het hele verhoor van uh, Annes bering Brijvik. Uh, dat is via een lek naar buiten gekomen. Ja, en, en deze stap, zeg maar, is uh, een, een gevolg, gevolg, kun je zeggen. En de Noorse tv's en het tv2 die dit naar buiten heeft gebracht... zegt ook, ja, de inhoud... Uh, was al bekend van dit uh, gesprekje. Maar ja, uh, zoals je al net zei, dit zijn wel hele belangrijke geluidsopnamen. Want het gaat over de vraag, wilde uh, Privik zich overgeven? En uh, ook de vraag, ja, hoe werd daarop gereageerd? Uh, dit is één van de twee uh, telefoongesprekjes. Hij heeft twee keer Gebeld. En dit is dus de opname van een van die gesprekjes. Ja, je zegt het al, het is naar buiten gekomen, het is gelekt, het is op straat beland. Moet dat niet gewoon openbaar worden gemaakt? Ja, kijk, uh, voor de Noorse justitie is het heel belangrijk dat deze hele, uh, dit hele verloop volgens de regels uh, gaat. Want ze zijn als de dood dat er uh, fouten worden, worden gemaakt... ...en dat die rechtszaak om die reden uh, langer gaat duren. Het gaat natuurlijk uh, niet hier om de, om de schuldvraag... ...maar het, gaat wel, uh, het moet allemaal wel heel precies worden gereconstrueerd. Ehm... Um, ja, en daar zijn ze dus heel uh, bang voor. En waar ze ook bang voor zijn is een sneeuwbaleffect... Uh, dat er nog meer op straat komt te liggen. Uh, en de, die kans is natuurlijk heel groot... omdat de rechtszaak pas volgend jaar, 16 april, uh, begint. Dus de kans dat er gewoon nog veel meer informatie op, op straat komt te liggen... en uh, naar buiten wordt uh, gebracht, is groot. En ja, justitie is bang voor de invloed die dat heeft op het, op het proces. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Kun je lopen op drijfstand? Kun je een stuk papier echt maximaal maar zeven keer opvouwen? Dat zijn allerlei mythes die worden getest in het televisieprogramma Mythbusters... dat op Discovery Channel wordt uitgezonden. De makers krijgen een eredoctoraat van de Universiteit van Twente. De reden is dat door hun programma... veel jonge mensen geïnteresseerd raken in technologie en wetenschap. Ik zou het zijn om dit door mijn windshield. te Another in a long series of things. What the hell am I doing? When you've got to throw a soda cup at an oncoming car that's moving to you at 120 miles an hour, it's spooky. Adam Savage, hij vertelt net over de aflevering waarin ze met een uh, frisdrankbeker uit een auto gooien tegen een tegenligger om dan te kijken wat het effect op de voorruit van die tegenligger zou zijn dat dat best wel eng was om te doen the idea that it inspires kids the idea that it tricks people in the learning science is never something we expected it's totally It's is het belangrijk dat nu toch zo'n erkenning komt van um, de wetenschappelijke wereld? The recognition is important to us. Ja, ja, is belangrijk. Uh, je ziet op internet uh, veel kritiek hè, op de manier waarop ze het programma maken, maar het is juist leuk om te zien dat in de meeste gevallen het juist echte wetenschappers zijn die het voor ze opnemen. Maybe you know not as many as we would like, but the fact is what they're demonstrating is what real science is. Jamie. Ik heb een angry chicken, een really big gun, en an een airplane. What are we working on? Ik ben Marjan van der Velde en studeer technische wiskunde. Ik ben Duc Baten en ik studeer Creative Technology. Ik ben Max Voort en doe elektrotechniek. Dat Adam Savage zo'n eredoctoraat krijgt, wat vind je daarvan? Ja, het is gewoon geweldig om. Als je een programma maakt na zoveel jaar, dat je dan een eredoctoraat krijgt. Is het verdiend? Het is zeker verdiend. Want er zijn heel veel mensen die naar Discovery Channel kijken. Nou, hun proefjes en hun mythes die ze allemaal testen. Ja, ik vind dat een eredoctraat niet alleen besteed is aan mensen die daadwerkelijk iets bedacht hebben of iets onderzocht hebben. Is het programma nou ook een inspiratie geweest voor jou om deze studie te gaan doen? Niet specifiek voor mijn studie, maar wel om dingen te onderzoeken. Om te kijken of dingen echt lijken zoals ze zijn. Ik was vroeger al geïnteresseerd in techniek heel erg. Maar toen uh, kwamen de op tv en ik keek er altijd naar met mijn broertje en mijn vader. En ik vond het zo leuk dat ik zelf ook wel onderzoek wou gaan doen. We staan hier in jullie laboratorium hè? en dan hier een hele grote wat is het, container met helium. Is dat iets wat ze ook zouden gebruiken in MythBusters? Ja, nou, er is een aflevering geweest waar ze tijdens MythBusters gingen kijken hoeveel uh, ballonnen je nodig hebt om iemand op te tillen, En dat zijn inderdaad ballonnen gevuld met helium. We gaan about 45 weather balloons with dat helium. en het aan een uh, lawnchair en gaan voor een rij. Are you serious? Ja. Yeah. Testen jullie dat soort dingen hier ook wel eens? Nou, nee. Dat soort, uh, dat soort echt praktische uh, doeleinden hebben we hier niet. We hebben hier meer het helium uh, als koeling. Uh, uh. Maar ik hoorde wel dat jullie een soort wedstrijd hadden met computer gooien. Ja, die laat je dan van het hoogste collegegebouw vallen. En normaal gesproken is zo'n computer helemaal kapot. Maar je moet hem zo goed mogelijk isoleren. En degene die dat het beste gedaan heeft, die heeft dus het best de best werkende computer en heeft dus gewonnen. Oké, okay, en toon je daar ook iets mee aan? Nou ja, dat ook dingen die kapot kunnen gaan, toch heel kunnen blijven? Een soort mitbusters. Soort wel, ja. Niks aannemen. Alle zelfonderzoeken, de Mythbusters. Verslaggever Josephine Trehi maakte deze bijdrage. Gaan we door naar Mark Robin Visser. Nog een keertje om de hoek City in het café van de top 2000. Hij praat over muziek en lijstjes. Ja. Ze zijn op naar de 2 miljoenste stem. Hè? Vandaag is de laatste dag dat de mensen mogen stemmen voor de top uh, 2000. Vorig jaar bijna 2-miljoen stemmen. Ja, dat moeten ze toch op zijn minst nu toch wel halen. Ik heb een stagiair meegenomen. Ben Hendricks die heeft zelf al zijn lijstje gemaakt. Je hebt de eerste zes al ingevuld. En bovenaan staat natuurlijk... Somebody to love van queen. Ja. Want dat, uh, jij weet heel veel van Radio 2... omdat jij vroeger uh, thuis altijd die muziek hoorde. Ja. Helemaal. Nou, hier tegenover ons staat nu de zendermanager van Radio 2, meneer Kees Toering. En ik stel voor dat jij het gesprek even overneemt. Ga je gang, Ben. Ik tel je wel uit. Nou, wat is de belangrijkste reden om de Top 2000 ooit begonnen? Ja, de belangrijkste reden was in 1999 toen iedereen bezig was om iets te bedenken voor het einde van het jaar. Einde van de eeuw. Einde van het millennium. Heel bijzonder. Uh, en uh, wij moesten ook iets bedenken als Radio 2-zender. En opeens uh, bedacht ik dat 2000 uh, plaatjes uh, uit de laatste zeg, 50 jaar popgeschiedenis... dat dat wel heel passend zou zijn. Nou, nou, en, daar ben ik de volgende morgen mee naar mijn collega's gelopen... en dat uh, gezegd van, zullen we dat gaan doen? Ja. En voor iedereen uh, een goed idee. Maar u bedoelde het dus echt als een eenmalig ja. iets, hè? Ja, ja, het zou voor één keer zijn. En dan gooi ik back to normal in een nieuwe, een nieuwe tijd. Maar wat is dan de kracht dat het zo, uh, zo lang is doorgegaan? Ja, er zitten natuurlijk heel veel aspecten aan. Uh, het is uh, ja, gewoon een hartstikke goed radioprogramma. een hit. Ja, maar wat is dan echt dat je zegt, daardoor gaat het verder? Ja, kijk, uh, eind van het ik jaar. Ben. Ja, ja, ja, ja, ja, dat doet hij. Ja, ja. Ik heb er nu doorzetten. al moeite mee. <laughs> <laughs> ik dacht, ik ben er vanaf, maar het, het gaat niet door. een beetje rood nu. <laughs> ja, nee, dat, dat klopt. Het is, ben ook. Ben ook, ja. Heel goed. Nee, ja, uh, uh, het is natuurlijk uh, bijzonder is, uh, dat het uh, het eind van het jaar is. En uh, tussen kerst en oud en nieuw. Uh, een tijd dat iedereen vrij is en uh, iedereen nog nadenkt over het jaar wat geweest is. En uh, gewoon lekker onderuit met de familie en de vrienden uh, naar die muziek luisteren. En dat maakt het bijzonder. Het is ook leuk om over muziek te praten, toch Ben? Zeker, zeker. Nou, ik vond dat je het hartstikke goed deed. Deed hij het goed, meneer Touring? Ja, ik vond dat hij een paar hele kritische vragen had. Dus uh, hij bracht me echt in het nauw. Meneer Toering, veel succes met de top 2000. Vandaag mogen de mensen dus nog stemmen. En uh, wat heeft u zelf op nummer 1 gezet? Nou, ik heb geen nummer 1. Hè. Oh. Het is uh, geen uh, lijstje waar je van nummer 1 naar nummer 15 gaat. Je hebt 15 je mag zelf kiezen en uh, voorkeuren. En daar uh, nou, heb ik een aantal uitgepakt. Maar uiteindelijk blijft er één over natuurlijk. Hè? Ja, ja, van... Kijk, ik, ik zeg uh, bijna ieder jaar weer. Ik vind uh, een, een nummer van Bruce Hornsby, uit de jaren 80. Uh, dat, is, uh, mij, uh, dat, is de, dat is voor mij een van de grote, grote favorieten. Ja. De toering hartelijk bedankt en uh, Marcel de groeten vanuit het uh, top 2000 café hier om de hoek. Kom straks even een kopje koffie halen. Ja, na nou, vijf minuten dan ben ik er vrij. Hè, ja, Robin. gezellig. Ja, is goed. Joehoe. Tot zo dadelijk ja. bedankt, hè? Marc Robin Visser prettig weekend ook. Hij was bij het café van de top 2000. Geweld tegen leraren, moeten we het nog over hebben. Dat moet zwaarder bestraft worden, vindt Wim Kuiper. Hij is de voorzitter van de besturenraad... en als een vereniging waarbij 2200 christelijke scholen zijn aangesloten. Nu al worden data's van geweld tegen bijvoorbeeld ambulancepersoneel... en agenten zwaarder gestraft. Meneer Kuiper, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dit? Nou, ik vind het vooral ook belangrijk dat uh, de politiek, de overheid, de, de samenleving uitspreekt dat dit geweld echt uh, ernstig is en niet getolereerd wordt. Tegelijkertijd besef ik ook heel goed, ja, dat is niet een oplossing, want uh, dat is iets wat je doet als het al gebeurd is. En je, je moet het natuurlijk veel, um, ja, veel meer aan de voorkant aanpakken. Het, het, het gaat erom dat ouders en leerlingen beseffen dat hier gewoon grenzen liggen. Ja, maar u zegt zwaarder, best, zwaarder straffen. U heeft het wel over, een groot aantal gevallen, over Leerlingen, uw leerlingen, die ja, dat plegen. Ja, Jonge en, mensen. en wat schokkend is, is dat het, we hebben het nu laatst uh, vooral over de middelbare school gehad, maar uh, wij hebben gepeld dat het toch ook heel veel op lagere scholen voorkomt. En um, de, het, het is dus niet iets wat zomaar af en toe een keer gebeurt, maar wat toch wel echt behoorlijk vaak gebeurt. Maar is dat de oplossing dat je deze kinderen soms uh, nog strenger straft? Nee, het is geen oplossing. Het, het, het is uh, een onderdeel van wat je kan doen. Het, je moet duidelijke regels hebben, je moet heel helder zijn in wat je tolereert en wat je niet tolereert. En um, dat vind ik heel erg belangrijk, dat ook ouders gewoon echt tot bezinning komen. Uh, en ook al voordat er zich iets, voor, uh, iets uh, voordoet, dat ouders ook gewoon echt nadenken: van ja, sta ik nou automatisch altijd achter mijn kind. Of neem ik het ook heel serieus als die school um, met de opvoedende taak bezig is en tegen. ...gedrag aanloopt van mijn kind... Wat, ja, ...wat gewoon niet kan. En dan is het wel pijnlijk voor ouders... ...maar dan moet je dat toch wel accepteren. Want ja, heel veel ouders vinden het moeilijk... ...om hun kind uh, goed uh, op te voeden... ...en laten dat ook een beetje aan de school over. En, ja, en als de school dat dan doet dan moet je daar natuurlijk niet tegen tekeer gaan. Maar reageert u nu al op um, een incident? Want uh, we weten allemaal wat er in Nieuwe Gein is gebeurd. Hè? Een adjunct-directeur van een college is daar aangehouden... nadat hij een 13-jarige jongen uit de klas heeft gedaan. Daar zou dan iets van mishandeling hebben plaatsgevonden... en hij is door de agenten vastgehouden. Ja. Is dat niet een nee. heftige reactie naar een incident? Nee, uh, want we hebben op basis ook van al die berichten... toch eens even gepeld bij onze schoolleiders... En daar komt uit dat ja, toch wel twee derde uh, of drie kwart zelfs uh, dit soort dingen meemaakt. Dit soort dingen zeg ik dan, dat is natuurlijk van alles. Dat is ook vaak uh, ouders die, uh, die dreigend zijn, bedreigend zijn, verbaal geweld, Echt ook uh, daadwerkelijk geweld. Op het schoolplein uh, rennen naar een smsje van hun kind. Nou, dat, allemaal dat soort dingen. En dat komt dus heel veel voor. Um, Natuurlijk niet altijd in alle heftigheid, maar het komt veel vaker voor dan wij denken. En het is toch iets van een verharding in de samenleving. Het is ook iets van ja, hoe ouders tegenover de school staan. En misschien ook wel hoe de overheid tegenover de school staat. Ook heel erg ja, zakelijk, een beetje afrekenend. En zo moet het natuurlijk niet zijn. Nee, u... die, die school verdient echt gewoon een andere uh, benadering. Verdient vertrouwen, met name van ouders. Vertrouwen, respect ook voor uh, ja, toch de moeilijke taken waar, waar leraren voor staan in die frontlinie. Meneer Kuiper, hartelijk dank voor uw toelichting. Ja, graag gedaan. Wim Kuiper hoorde u de voorzitter van de besturenraadvereniging van 2200 christelijke scholen. Aan het einde van dit NOS Radio 1 journaal, want het is half tien. Tijd voor Sven Kokkelman met Goedemorgen Nederland Sven. Goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen? Ik ga praten met Ronald Plasterk, die is van de Partij van de Arbeid Financieel Woordvoerder. Hij was gisteravond gast bij een denktank van vooraanstaande economen over de toekomst van de banken. Onder leiding van Herman Bijvels, oud toppan van de Rabobank en CDA-prominent. Die denktank wil de banken veiliger, simpeler en soberder maken. En Marcel. Wat is het meest sexy accent van Nederland? Uh, ik zeg iets met een Duitse tongval. Ja, <laughs> dat kan ik <laughs> in jouw geval iets meer Ja, maar het is niet goed. Oh. Het is Brabants. Het is Ach, nee. Ja, het is echt waar. Het is, uh, ja... Nou, nou, Daar heb ik nou niks mee. Nee? <laughs> meeges misschien wel. Goh, ja, heel veel. Dacht <laughs> ik al. Met een zachte tongval. Het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Twee mensen die vastzitten op verdenking van het vastmaken van een bom aan een flitspaal in Voorschoten... hebben bekend dat ze daarbij betrokken waren. De bom werd vorige maand ontdekt. Toen de EOD het explosief wilde demonteren, ging het af. Eén EOD raakte een hand kwijt, twee andere raakten lichter gewond. Na een brand in een boerderij in Susteren in Limburg wordt één persoon vermist. De boerderij werd bewoond door een moeder en haar twee zoons. De vrouw en één van de zoons wisten te ontkomen. Andere zoon zou nog in de boerderij zijn. Het vuur in Susteren is intussen onder controle. Conflict in de coalitie over de publieke omroep is uit de wereld, zeggen de betrokkenen. Minister van Bijsterveld van Mediazaken heeft beloofd dat het voor de aspirantomroepen WNL en Poont makkelijker wordt om definitief toe te treden tot het bestel. De VVD en de PVV hadden daarom gevraagd. En de Russische presidentsverkiezingen worden gehouden op 4 maart volgend jaar. Dat is bekendgemaakt door de federatieraad, het Russische Hogerhuis. Algemeen wordt verwacht dat de huidige premier Poetin de verkiezingen zal winnen. Hij was van 2000 tot 2008 ook al president. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. In het Oosterwandland is de A1. Tussen de Lutten en Oldenzaal nog steeds in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen... Gaat u richting Duitsland? Kunt u het beste omrijden via Enschede over de A35. In de regio Den Bosch is de A2 richting Utrecht de hoofdrijbaan afgesloten bij klopend empel door een vrachtwagenongeluk en de vrachtwagen kunt u het beste omrijden via de parallelrijbaan. A7 richting Zandam staat nog 3 kilometer van knoopend Zandam En die file loopt door op de A8 naar Amsterdam. We staat tot aan Knoopend-Koenplein nog 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk bij de Koentunnel op de ringweg A10. Daar zijn wel inmiddels allerlei stokken weer open. En op de A9 richting Amstelveen er staat dus in de knooppunten Rotterdamplein en Raasdorp nog een file van 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Banken moeten veiliger, simpeler en soberder. Luchtvervuiling, Europese industrie, kost bijna 170 miljard euro per jaar. Londen staat massaal in de rij voor Leo Leonardo da Vinci. Neem me niet kwalijk. En de dochtertumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna drie over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Deurne. En hier stinkt het naar varkensmest. Niet gek, want we zitten hier midden in varkensgebied. Intensieve varkenshouderij. Gigantische hoeveelheden drijfmest levert dat op. Maar hier in deze mestverwerkingsfabriek zien ze die mest als het nieuwe zwarte goud. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedeborgennederland. Een denktank van vooraanstaande economen onder leiding van CDA-prominent Herman Wijvels... wil het roeren om bij de banken. De banken moeten beheersbaarder, veiliger, simpeler en soberder. Ronald Plasterk, financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. U was erbij gisteravond bij die ja. denktank van Herman Wijvels. Dacht u het CDA is zo'n slechte partij nog niet? <lacht> nou, ik vond niet dat het als uh, partijactiviteit uh, bedoeld was. Maar ik vond dat Herman Wijfels hier een heel erg uh, goed initiatief heeft genomen. En die hele club mensen... Met aanbevelingen die ik ja, eigenlijk uh, uh, heel verstandig vind. Ja, het roer om dus, veiliger, simpeler en soberder. Wat betekent dat wat u betreft in de praktijk? Nou ja, je komt dan allemaal op grote maatregelen en kleine maatregelen, maar samen dragen die eraan bij. Kijk, we hebben banken nodig. Dat is, je zou kunnen zeggen, het bloedsomloop van onze economie. Hè. Dat verplaatst geld, dat bergt het een tijdje op als je wil sparen. Voor mensen die investeren, die moeten kunnen lenen, of, of, of, of gewoon mensen privé in huis willen kopen. Uh, maar het heeft natuurlijk geleid tot grote crisis, tot zeepbellen in de economie, tot grote instabiliteit. En die moet eruit. Dat is de onderliggende gedachte. Ja. Um, nou, dan hebben ze een hele pakket aan maatregelen waar, waar nou laat ik het eens twee of drie noemen. Uh, je moet verkeerde prikkels wegnemen. Uh, bijvoorbeeld de bonussen, zeggen ze, daar moet je mee stoppen. Want dat jaagt echt mensen op in die sector om. ja, maar producten te gaan maken waar mensen helemaal geen belang bij hebben, zoals En Al het proberen je personeel te stimuleren door ze extra te, te variabel te belonen, is geen goed idee, daar ben ik het ook mee eens. Nou, natuurlijk begint hij over de, de, de hypotheekrenteaftrek. Uh, wat ik een goed idee vind is. er zijn heel veel complexe verschillende producten. maar de meeste mensen willen eigenlijk gewoon een hypotheek of gewoon een levensverzekering. Dus. Maak ook simpele focuspakketjes. Net zoals bij de Chinees. Dan kun je gewoon menu A, B of C. Ja. En daarnaast kun je ook nog à la carte van alles doen. Hè. Dus dat vond ik een goed idee. Ja. Um, nou ja, no, nog meer, voorkomen uh, speculaties door uh, schadelijke vormen van speculaties. Juist. Door zakenbankieren te scheiden van, van, uh, van het gewone bankieren voor de klant. Met, de, met andere woorden, stop met alles wat de afgelopen jaren tot discussie heeft geleid en uh, aanleiding heeft gegeven tot de financiële crisis. Ja, loopt de hele sector heen realiseer je, ja. die moet dienstbaar zijn aan de gewone economie en, en doe dat en dan kan het vertrouwen ook weer terugkomen. Er werd een, een onderzoek van Motivaction gepresenteerd waaruit bleek ja. dat, ja, dat, dat bankiers zo'n beetje bij het vertrouwen ergens tussen de, de zakkenrollers en, en ik weet niet, andere categorieën zitten. En dat moet natuurlijk niet, dat moet nee. de sector zijn waar je met gerustheid je geld aan toe vertrouwt. Ja, uit hetzelfde onderzoek van Motivaction blijkt... Uh, dat is trouwens gehouden in opdracht van die Sustainable Finance Lab... blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders, namelijk 55%, de banken wil opsplitsen... en zodat risicohandelen uh, wordt gespreid. Een bank die alleen is gericht op dienstverlening en een bank die dan gaat beleggen, zal ik maar zeggen. Is dat ook iets wat u wilt? Ja, ik vind het een goed idee om in ieder geval die, die, die functies te scheiden, te onderscheiden, af te scheiden. Uh, of je nou de, de, er dan helemaal twee bedrijven van moet maken, is nog wel weer even de vraag... Uh, maar goed, dat dus, en daar hebben we gisteravond ook uitgebreid met de mensen over gepraat. Dat, uh, daar zijn allerlei mogelijkheden voor. Binnenkort overigens in januari heeft de, eerste, de Tweede Kamer een, een uh, hoorzitting... met allemaal mensen uit de bankwezen en ook hoogleraar om eens te kijken... hoe je dat precies zou moeten aanpakken. Juist, dus investeringsbankieren uh, scheiden van consumentenbankieren. Ja. ja, en met het idee natuurlijk van als er een consumentenbank omvalt... dan moeten we met geld van de belastingbetaler bijspringen... want we kunnen het niet hebben dat er geen geld meer uit de flappe tap komt. Ja. Uh, maar ja, als mensen hele hoge risico's gaan nemen... door voor eigen rekening te gaan zitten handelen ergens in de wereld... en dat mislukt en zo'n bank valt om, dan moeten ze vooral zelf weten. Juist. Oh, dan hoeven wij niet garant te staan. Dus PvdA, dubbele punt, splits de bankensector. Nou, de, de, de, wat ik pak nou het ene punt eruit. Is, we hadden het daar net over. Ik vind het goed om dat af te, af te scheiden, die twee functies. Maar, maar maak die bankensector stabiel en degelijk en weer dienstbaar aan de klanten. En ja. Bijvoorbeeld een, een, een symbolisch en niet alleen symbolisch punt is... nou, nou gewoon wet vastleggen dat we die bonussen stoppen. Ja. Nou zeggen die banken ongetwijfeld, die meneer Plasterk vindt dat hij overal over gaat, maar hij gaat helemaal niet daarover. We zijn eigenstandige bedrijven en wij weten echt al hoe we een bank moeten runnen. Ja, dat zeiden ze vroeger wel, maar het is gebleken van niet, want ze zijn omgevallen, eh, massaal, en er is voor tientallen miljarden eh, door de belastingbetaler bijgesprongen. Ja. Moeten worden, want anders hadden we ze helemaal niet meer gehad. Juist. Dus dat, dat liedje, dat horen we niet meer zoveel. Uh, een van de redenen dat die banken ook omwielen... was dat er te weinig kapitaal in kas zat. Ze moeten een kapitaalbuffer hebben, hebben van 19, uh, 9 procent. Volgens die econoom gisteravond zou dat 19 procent moeten zijn. Bent u het daarmee eens? Ik denk dat het hoger kan. De eisen zijn nu vastgesteld door, door een internationaal comité. Zij zeggen, ik pak het even bij 12 tot 15 procent, stellen ze even voor... En, um, nou ja, twee hele andere grote bankenlanden, ik zeg dat wat omslachtig, maar twee andere landen in Europa met een hele grote bankensector, Zwitserland en Engeland, die hebben ook hogere kapitaalseisen vastgesteld. Nederland heeft ook voor zo'n klein land een hele grote bankensector, dus dan wordt het risico ook groter. En het lijkt mij dus ook redelijk om ook hier dat goede voorbeeld van Zwitserland en Engeland te volgen. Juist. Goed, dat zijn dus maatregelen die genomen moeten worden. Wanneer zien we daar als consument iets van terug? Nou, sommige dingen zien we al. Dus bijvoorbeeld een van de aanbevelingen was dat het ontwikkelen van uh, financiële producten. En dan wordt het, iedereen denkt dan meteen aan boekerpolissen. Dat daar een toezichthouder dus de vinger uh, op kan leggen. En onlangs heeft de Tweede Kamer besloten um, dat, de, dat, dat is dan de autoriteit financiële markten, dat die voortaan toezicht mag houden op uh, het ontwikkelen van nieuwe producten. En daar dus moeilijke vragen over mag stellen... en mag kijken of dat echt wel in het belang van de klant is. Ja. En dat, ja, dat, dat hoor je meteen te gaan merken... dat er dus niet opnieuw woekenpons aangeboden worden. Maar goed, wanneer worden de bonussen afgeschaft? Wanneer worden de banken gesplitst? Wanneer uh, hebben ze dan meer dan 9% uh, aan kapitaal in hun buffer? Nou, ik denk dat we daar niet te lang mee moeten wachten. En ik was gisteren een van de, van de hoogleraar... die erbij was Arnoud Boot, die maakte dat punt terecht. Die zei, nu is het gevoel van urgentie... want die crisis heeft iedereen nog vers in het geheugen... maar als je dan drie jaar wacht en laten we hopen dat die crisis dan weer wat weg is, dan is dat gevoel voor urgentie ook weer weg. En dan krijg je al die oude argumenten weer terug waarom we toch nog maar even niks moeten doen. Dus laten we nou wel aanpakken. En dat, dat vond ik een verstandig advies. Ja, Dus wat gaat u daar als Kamerlid mee doen? Nou, ik ben er voortdurend mee bezig. We gaan op punt van die bonus binnenkort met een motie van amendement komen. Um, we, uh, wat ik al zei, volgende maand gaan we praten over het afsplitsen van die, die uh, investerings- en uh, nutsfunctie bij banken. Dus het staat hoog op de agenda. Ronald Blasterk, lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid... en financieel woordvoerder namens die partij. Ik dank u wel. Tot de De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Gisteren zijn er in Noord-Holland tussentijdse verkiezingen gehouden... omdat vier gemeentes moesten fuseren. Anna Niedorp, Wieringen en Wieringenmeer heten nu officieel Hollands kroon. We zeggen, wat zijn de criteria voor een nieuwe plaatsnaam eigenlijk? Nico Bakker van het Kadaster weet het antwoord. Bij voorkeur gaan we uit van namen in de huidige spelling. Dus volkomen oude spellingnamen als SCH en AE. Verder geen ingewikkelde namen met meerdere plaatsnamen achter elkaar. Of ook geen merken en andere bekende namen die reeds bestaan ergens. Verder is het advies sluit aan bij historische geografische namen in het gebied. Die liever het hele gebied omvatten. En vermijd ook gevoeligheden voor uh, namen die uh, een verkeerde indruk kunnen geven. Als voorbeeld: uh, Utrechtse Heuvelrug uh, is een gebied, een geografisch gebied wat groter is dan de huidige gebied wat uh, de samengevoegde gemeenten beslaan, die nu ook Utrechtse Heuvelrug heten. Dus het geeft vaak verwarring. Dus voorkom verwarring met bestaande namen en bestaande geografische gebieden. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgenederland.karo.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Deurne. Hij heeft hier een fabriek gevonden vanochtend. Arm van Attenveld. Hoeveel varkens heeft u? Ik heb 400 foxheugen en 4000 vleesvarkens. En hoeveel mest produceren die elk jaar? Die produceren ongeveer 5000 kuubmest. 5000 ton mest. En daar zit je dan mee in je maag? Want dat kost geld. Nou, niet in mijn maag, want dat zou niet zo lekker zijn. Maar uh, wel... Uh, wel, dat is wel veel te veel voor, voor mijn land. Want op mijn land kan ik maar ongeveer een uh, 400 ton kwijt. En de rest uh, moet dus van mijn bedrijf afgevoerd worden. John van Paas is een van de 45 varkensboeren... die de mestverwerkingsfabriek Cumac hebben opgezet. Hier in Deurne, midden in het uh, intensieve varkensgebied... komen een ijzeren trap omhoog en een uh, hele dikke stank, uh, moet ik zeggen... Ja, het is, het is geen olie natuurlijk. Maar er hoort erbij, als je de mineralen uithaalt, zo'n industriematig proces, dan zit er zit natuurlijk al een beetje geur aan verbonden. Ik zie daar een grote blauwe silo staan. Ja. Daar komt de onversneden, dunne, stinkende drijfmest uit. Ja. En dan wordt die in een dun deel, een dik deel en water gesplitst. En dat is jullie ei van Columbus. Ja, ja mest bestaat voor 92% uit water. Dus wij willen daar water eruit halen. Dus we gaan splitsen in diverse stromen. Dus we maken er een fosfaatmeststof van en een stikstofkali meststof En zuiver water wat we teruggeven aan de natuur. Dus een dun deel en een droog deel. En als ik me omdraai, dan zie ik dat droge deel met een lopende band omhoog getransporteerd worden. En daarachter in de hal op een hoop vallen. Even hier naar binnen. Misschien is de stank hier ietsje minder. In een kantoortje waarin we zicht hebben op de rest van de mestverwerkingsfabriek. Vandaag presenteert LTO en Natuur en Milieu, de milieubeweging dus, samen hier een integrale visie op ja, wat moeten we met die mest. Ze zeggen er is van alles mogelijk, maar het is allemaal heel moeizaam. Hoe komt dat dan? Nou het is, uh, het is moeizaam um, dat je een hoop techniek nodig hebt. Hè? Dus mest heeft twee potenties. Er zitten waardevolle mineralen in van planten, want er is geen voedselproductie mogelijk of planten moeten mineralen hebben. Dat is net brandstof voor de brandstof voor de auto. En de tweede enorme kans van mest is energie produceren. Want ja, mest hebben we altijd en daar kunnen we leuk groen, groen gas van maken. Maar hoe komt het dat er nog maar een paar van dit soort fabriekjes zijn hier dan? Waarom is dat zo ingewikkeld? Uh, nou ja, als je van mest uh, kunstmestvervangers gaat maken, gaat ja, recyclen. Dan moet dat wel passen binnen de wetgeving. Dus je moet ergens uh, zo'n fabriekje mogen bouwen. De wetgever zit u in de weg. Die speelt daar een uh, rol in. En de techniek, ja. Stieler? Technieken zijn er ook maar uh, moeizaam en beperkt. Uh, het, is, het is heel lastig om, om het te doen. Maar uh, er komen steeds nieuwe technieken op de markt. Maar ik denk dan, als 45 boeren het samen doen. En dan zal het niet slecht zijn voor hun portemonnee. Verdient u er geld mee? Tot nu toe uh, hebben we er uh, nauwelijks iets meer verdiend. Maar op een lange termijn is het gewoon nodig. Want wij zijn zelf verantwoordelijk voor uh, onze, onze mestproductie. We... En de regeltjes worden natuurlijk steeds strenger en strenger. Is dit eigenlijk het resultaat van um, het bewijs eigenlijk dat strengere milieuwetgeving... eigenlijk zorgt voor een ontwikkeling waarvan je eigenlijk denkt... waarom hebben ze dat niet veel eerder verzonnen? Tuurlijk, iedereen weet dat er waardevolle stoffen in mest zitten. Scheidt ze en verkoop ze wellicht aan het buitenland. Ja, maar we hebben natuurlijk uh, van vanuitzij... oudsher bepaalde richtingen mestwetgeving en die mestwetgeving bepaalt dat, er, dat we onze planten mogen voeden met planten, mest van dieren en met mest uit kunstmest. En uh, ja, die, die wetgeving die moet daar wel om en dan, ja, dan is het wel zoiets lastig voor een hele hoop overheden omdat de Europese Unie er uiteindelijk over beslist. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat het heel logisch klinkt om het dunne en het dikke deel te scheiden... en dat het ja. deel te drogen en het dan te gaan verkopen. Ja, en u bent daartoe gedwongen eigenlijk ook min of meer door de wetgeving... het bewijst dat strenge wetgeving werkt en goed gedrag stimuleert. Ja, maar wetgeving stimuleert goed gedrag, maar heeft ook veel kansen verknald. Want tot nu toe worden de overschotgebieden, de mest, allemaal het gebied uitgereden. En, en we, de wetgeving bepaalt dat we wel weer kunstmest in mogen rijden. En dat stuur ik helemaal krank hier, om als je genoeg mineralen hebt. En nu wordt er hier kunstmest gemaakt en dat wordt er weer uitgereden. En daarmee verdient een varkensboer dan de kost wellicht over een tijdje. Niet alleen met varkensvlees, maar ook met varkensmest. Vanuit Deurder was dat Harm van Attenveld. Straks Londen staat massaal in de rij voor Leonardo da Vinci en zijn tentoonstelling. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1975. Wens werd heden tot werkelijkheid. Vandaag is Suriname overgegaan van zelfstandigheid op onafhankelijkheid. We horen de stem van koningin Juliana. Deze dag, 1975, 25 november dus, wordt Suriname een onafhankelijke republiek. Bij verdrag wordt overeengekomen dat Nederland... voor 3,5 miljard gulden aan ontwikkelingshulp zal verlenen. Johan Ferrier wordt de eerste president van Suriname, Suriname... en zijn dochter Joan Ferrier kijkt met veel plezier terug... op die voor haar belangrijke dag in de geschiedenis. 25 november 1975 is voor mij... Nog steeds een van de belangrijkste dagen uit mijn leven. Ik maakte mee om twaalf uur midden in de nacht dat we in het stadion in Paramaribo zaten. Dat de, het licht op de vlaggen uh, scheen en dat de Nederlandse vlag gevouwen werd naar beneden ging en daarvoor in de plaats voor het eerst de Surinaamse vlag, de mooie vlag zoals we die hebben, uh, omhoog ging. En bij dat moment, uh, in, die donkere, in dat donkere stadion... met alle mensen die daar vol spanning zaten... en toen die vlag omhoog ging, een gejuich ontstond. En toen was het middernacht. Ik was 21 jaar. Mijn vader was de laatste gouverneur van Suriname. En de eerste president van Suriname. En met mijn vader en mijn moeder en mijn zusje hebben we geleefd naar dat moment toe. Net zoals iedere Surinamer dat gedaan heeft. In Suriname, maar ook daarbuiten in Nederland. Onafhankelijkheid. Iets... ...waarop ieder volk recht heeft. Als deze overgang een laatste vaarwel betekent... ...van Suriname en Nederland aan elkaar... ...dan is dit moment ook het begin van een nieuwe vorm van onze vriendschap. Daar vertrouw ik vast op. Wij hier hebben een warm gevoel voor onze zusternatie. Wat natuurlijk ook heel bijzonder is... Eh, wat je als, uh, als dochter van de laatste gouverneur... en de eerste president dan ook meemaakt... is dat uh, wij woonden in het presidentiële paleis. En uh, de, de koninklijke gasten en presidentiële gasten... die logeerden dan ook bij ons thuis in het paleis. En uh, nou ja, met elkaar zorg je dan natuurlijk ook... dat het huis en alles prima en goed voor elkaar is... En het is natuurlijk ook een feest om dit samen met hun te mogen beleven. Niet alleen de, de officiële uh, gelegenheden, maar ook de informele momenten... dat je samen dan thuis bent en met de benen gestekt. Uh, en nog over hebt van wat een bijzondere dag het is... En, en wat voor bijzonders we met elkaar meegemaakt hebben. Op deze dag, waarop Suriname zijn plaats inneemt in de rij der soevereine staten... weet ik uit naam van het Nederlandse volk te spreken... als ik het bevriende Surinaamse volk... van harte alle geluk toewens voor nu en in de toekomst. De onafhankelijkheid van Suriname deze dag in 1975.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 dans la poussière Je ne connais pas les aveux Je me fous des adieux Au fond mmh. Bang, bang, bang Il nous faut du courage Bang, bang, bang Encore du courage Bang, bang, bang Il nous faut du courage Bang, bang, bang Encore du courage Pour encaisser Je ne suis pas de ce pays, je ne connais rien ici. N'en vaut la peine, Même si l'on part et que l'on n'a pas de veil, J'aimerais que tu saches. Je foudrais tout en lèvres sans fin. Rassera les crevasses qui ramassera les... De Namur met bang, bang, bang. Het is zes minuten voor tien bijna, dames en heren. Half Londen ligt op dit moment voor de deur van het Museum de National Gallery. Daar is een speciale historische expositie van het werk van kunstenaar, architect, schilder Leonardo da Vinci. De tentoonstelling was meteen al zo'n hit dat alle kaartjes tijdens de voorverkoop razendsnel waren uitverkocht. En daarom zit er nu niks meer anders op dan uren in de rij te gaan staan... om nog een kaartje te bemachtigen bij het museum zelf. Jolanda Bobeldijk in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je ook gedaan? Hele bijzondere expositie, want van de vijftien werken die Da Vinci ooit heeft gemaakt, worden er nu negen getoond. Ja, dat klopt inderdaad. En het is voor het eerst dat, uh, dat deze werken nu in zulke grote getalen bij elkaar zijn. En uh, gezien de fragiele staat van uh, sommige van deze schilderijen, is de kans ook groot dat het uh, ja, hierna eigenlijk nooit meer zal gebeuren. Dus vandaar dat heel veel mensen het idee hebben dat ze dat nu, uh, ja, nu of nooit eigenlijk... Ja, en uh, sommige werken zijn zelfs voor het eerst te zien ook, hè? Ja, inderdaad. En, uh, het, maar het meest bijzondere wel van de expositie is dat de, de twee versies van The Virgin of the Rocks, dus dat is eigenlijk de maagden op de, op, de, op de rotsen, dat die samen te zien zijn. Eentje die hangt normaal in het Louvre en de andere in de National Gallery in Londen. En uh, in de expositie die er nu is hangen de schilderijen in dezelfde ruimte met de afbeeldingen naar elkaar toe. En uh, dan kun je het dus eigenlijk echt vergelijken, zeg maar, deze twee versies. Ja, er zijn dagelijks nog 500 kaartjes te koop, de rest is uitverkocht. Uh, dus ja. er staan rijen vol met mensen voor de deur. Zelfs grote namen uit de uh, Britse culturele sector? Uh, nou, dat zou ik niet precies kunnen zeggen. Maar het is wel zo dat mensen echt vanaf 6 uur s ochtends in de rij staan. Om 10 uur gaat het museum altijd open dagelijks. En dagelijks zijn er dus 500 kaartjes te koop. En uh, ja, dat is dus de enige mogelijkheid om, om ze te bemachtigen. Het museum adviseert dus om niet uh, op kaartjes op de zwarte markt te kopen via ebay. Worden ze daarvoor 400 pond aangeboden, want uh, ja, die zullen dus worden geweigerd. En aan de deur zijn ze bovendien ook veel goedkoper 16 pond. Juist. Goed, uh, dus heel uh, Engeland staat daar in de rij. Of komen mensen van heinde en Verre ook uit uh, andere landen naar Londen toe om deze expositie te kunnen zien? Nou, mensen komen echt vanuit de hele wereld. Ik was er vorige week en uh, nou ja, er waren echt uh, mensen uit, vanuit wat je zegt, vanuit overal eigenlijk Zwitserland, Amerika ook heel veel. En uh, ja, mensen hebben het idee van, uh, ja, ik moet het nu zien. En ja, uh, ze vinden het dus niet erg om daar vier uur voor in de rij te gaan staan. Ja, wat is, was de meest bijzondere, uh, uh, uh, het meest bijzondere werk dat je zelf hebt gezien daar? Um, nou ja, er waren een paar, maar ik, ik vond in elk geval, uh, er, er is een uh, dame, dame met de hermelijn, dat was echt schitterend, die kwam uit, uh, volgens mij kwam die uit uh, Krakau, en... Um ja, het is gewoon prachtig, omdat uh, Leonardo da Vinci die, uh, hield zich vooral ook bezig met de proporties en verhoudingen van het menselijk lichaam. En er zijn ook allerlei schetsen te zien. En je kan precies zien hoe die, die, die schilderijen zich zeg maar uh, ja, voorbereiden in, in dat opzicht. Het is echt heel mooi om dat uh, te kunnen bekijken. Juist. Goed, de National Gallery in Londen. Met enorme rijen voor de deur vanwege de expositie van Leonardo da Vinci. Alles kunnen uit de renaissance. Ik dank je wel. Jolanda Bobeldijk, Goedemorgen. En ze was weg uit Londen. Straks, dames en heren, luchtvervuiling van de Europese industrie... kost bijna 170 miljard euro per jaar. En wat is het meest sexy dialect van Nederland? Het zal u misschien verbazen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van 10 uur, hier is Dorald Meegens het Someday.